Ja. Het gaat hier niet echt om een Vlaams bedrijf, hè? Mm. Antwerp Fisheries heeft zijn hoofdzetel in Frankfurt. Frankfurt? Ja. En de gedelegeerde bestuurder heet Rijnmets. Rijnmets. Rhein oh, zich! Ja, ook in die het... was ook op dat colloquium van en Partners in het Grand Plaza Hotel. En hij is toen ook onder ondervraag... Wacht, ik heb hier.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 Nu, je weet wat voor belang ik hecht aan discretie, hè? En meneer Van Dorpen is heel uit vrije wil naar hier gekomen. Hou daar dus, alsjeblieft, rekening mee. Hm? Goed. Oké. Okay, okay. okay. Ja, mevrouw De substituut, kan u nu ontvangen. Meneer Van Dorpen, ik ben substituut Hannelore Martens. Dit is hoofdinspecteur Guido Verzavel. Aangenaam. Ah, ja, ja, mevrouw, inspecteur. Tot uh... straks dan, Sjaak. Ja. ja, tot straks, Roger. Mm hm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 Nou, Simons, we waren bezig over dan de... over. En als ze nu eens even ging liggen, kom. Laat me je schoenen uitdoen. Ja, nee, laat maar. echt. Zal, het zal overgaan. Nee, niet zo dichtbij. Zal ik iemand bellen? Commissaris? Commissaris? Commissaris? Ah, ze zijn nu eindelijk weg, ja. Het werd tijd.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 hij in ervan kunnen overtuigen om te stoppen met zijn praktijken. En hoe heeft Dano dat dan aan boord gelegd? Hij dat Mensaard bepaalde compensaties beloofd. Welk? Ik oh, daar heb ik geen idee van. En dat heeft Dano uit zichzelf voor u gedaan, uit sympathie of zo? Nee, uit sympathie voor Inge Salens inspecteur. Goed.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 Pieter zal nog wel in het lestaminé zitten, hem kennende. Ik denk dat Van Dorpen daarnet gesuggereerd heeft dat Steve Danau achter de moord op mensaard zou kunnen zitten. Precies, Guido. Allee, Pieter, neem nu eens op. Gsm. Allee, hoe kan dat hier nu gekomen zijn? Zal ik erop pakken, zeker? Het weet is de eigenaar wel die gebeld om hem weer te vinden. <lacht> Thomas zeg! Wat ligt jij hier te doen? Is dus me dat verschieten, jong? Allee, meneer. Joehoe. Allee, wakker worden, zeg. Allee. Allee zeg, mensjes ging duren in de wind, vriend. Je moet beschaamd zijn. Hoe moest u je naar Kersin? Neem me alstublieft. Alstublieft, ik, ik ga dood.